Het is acht uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Politiebond ACP wil dat er een einde komt aan het supersnelrecht. Dat recht leidt tot lagere straffen dan minister Opstelten graag ziet... voor geweld tegen bijvoorbeeld politie en hulpverleners. Dat zei de vakbond in het tv-programma 1 Vandaag. Volgens acp vicevoorzitter Van der Pal zijn veel agenten gefrustreerd over de straffen. Ook vandaag deelden rechters in Utrecht en Den Haag opnieuw in de meeste gevallen mildere straffen uit dan het openbaar ministerie had geëist voor geweld of vernielingen tijdens de jaarwisseling. Volgens vakbond ACP is het supersnelrecht te snel om goed onderzoek te kunnen doen. De eigenaar van het olieboorplatform Deepwater Horizon heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse overheid voor 1,4 miljard dollar. Dat melden bronnen bij de onderhandelingen. Het boorplatform ontplofte in 2010 in de Golf van Mexico... en kostte aan elf mensen het leven. De explosie leidde tot een van de grootste olierampen... in de Amerikaanse geschiedenis. In Guttenkoven, vlakbij Sittard, is een aantal varkens doodgegaan... door een brand. De brand woedt in twee loodsen. De meeste varkens zijn naar een derde loods verplaatst. Maar volgens de brandweer hebben een paar dieren het niet gered. Hoeveel is nog onduidelijk. In de loods waar de brand uitbrak stonden enkele landbouwvoertuigen... De beestjes in de oliebollen die vorige week zijn verkocht... door een Friese brassband, waren rijstmeelkevers. Volgens de NVWA was de mail waar de oliebollen mee zijn gemaakt... een jaar over datum. De kevers zijn niet gevaarlijk. De band had 4500 oliebollen gekocht bij een bakkersbedrijf... om ze door te verkopen voor de verenigingskas. Toen er al ruim 3000 over de toonbank waren gegaan... werden de beestjes ontdekt. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en zo nu en dan regen...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 Deze hele week ontvang ik mensen die hun leven een nieuwe wending hebben gegeven. En vandaag is dat Alexandra Terlouw van Hulst. De vrouw van Jan Terlouw. Want, hoort u het? Ik hoor u wel. Ja. U heeft uw eerste boek geschreven. Tikke, tikke, ja. Tik, tik, ja. tik. Uh, in maart komt het uit. Maart, 21 maart. De man van Sinegolde. U zegt, het helemaal prachtig. Ja. Uh, u bent de vrouw van, zeg ik erbij. Is dat irritant? Dat dat allemaal? Helemaal al... nee? niet. Want ja, als het van een ander was, maar van deze man wil ik graag de vrouw zijn. Ja. Uh, u heeft een boek geschreven over uw familiegeschiedenis ja. in de oorlog. Ja. Daar krijgen we het uitgebreid over zo. Maar eerst even u in uw huis aan tikken, tikken, tikken. Hoe schetst dat dus? Hoe zat u daar? Op dit moment, uh, zoals ik dit boek geschreven ja. heb, ja, met, uh, op de computer aan een hele grote tafel, die dan helemaal vol ligt... met allemaal boeken waar ik dingen in opzoek. En mijn man zit in zijn eigen kamer, maar we hebben hoorcontact De deur staat meestal op een kiertje. En dan roept hij ineens, hey, ik heb eigenlijk wel zin in koffie. En dan, dan hebben we pauze en dan drinken we koffie... en dan zeg ik, ik kom er niet uit... Want en dan zegt hij, misschien kun je het zussen zo doen. Of hij komt ergens niet uit. En dan zeg ik, misschien kun je het zussen zo ja, doen. Ja, want hij was tegelijkertijd met u bezig met een boek met uw dochter. Ja, maar hij doet een heleboel dingen. Dus hij deed onder andere schreef hij dat boek met, met onze, de onze dochter. Dat ja, zeg maar, ik ja, altijd ja, heel precies. uitdrukkelijk. Ja, sorry. <laughs> met onze dochter Sanne. Ja. Uh, en hij is daar niet de hele tijd aan het schrijven. Vooral ook omdat Sanne natuurlijk ook schrijft een deel van de tijd. Ja. Maar goed, u zat dan aan de grote tafel in, in de zitkamer? Ja, we noemen dat nooit de zitkamer. De, de kamer, de, de woonkamer waar we wonen. Ja. Ja, de leefkamer. Ja. En daar is een hele grote tafel. En die heb ik me toegeëigend. En vanaf 's ochtends vroeg? Uh, nou, ja. 's vroeg. Dan moeten we eerst de koeien als het winter is eten hebben. <laughs> dat Want gaat dat zo. doet u ook allemaal nog. Ja, niet ik alleen. Hij heeft meer tegenwoordig dan ik, maar goed, ik ook. Maar uh, ja, ve hele veel uren van de dag. Ja. Heerlijk. En toen het, uh, het eenmaal daar was, het boek... Ja. toen uh, heeft u uh, uw man Jan Terlouw en uw kinderen, uw drie dochters... uw gezamenlijke dochters en zoon, dochters ja. en zoon <laughs> bij elkaar geroepen. Uh, en uw dochter Sanne vertelt over dat moment het volgende. Het leuke was, mijn moeder heeft het hele boek aan ons... Aan ons voorgelezen, dus aan onze, ons gezin van vroeger. En dat was eigenlijk voor het eerst dat wij weer met z'n zessen... een paar avonden achter elkaar bij elkaar zijn gekomen. Want dat doe je niet meer zo vaak. Er zijn altijd schoonkinderen bij en kleinkinderen bij en zo. Maar nu waren we een paar keer echt met z'n zessen bij elkaar. En toen ze het aan ons ging voorlezen... zagen we haar ineens allemaal als, als klein meisje van negen van jaar. Dat was ook heel bijzonder om je eigen moeder zo te zien. En zij heeft het hele boek aan ons voorgelezen... en aan het einde zaten we allemaal te huilen. Ja? Ja, ja, ja. Waar moest u om huilen? En ik dus niet, zij zaten oh. te huilen. Of ze oh. zegt, we zaten allemaal ja, te huilen. Ja, ik dacht u ook. Nou, het, het, er zit wel iets heel treurigs ook in het boek. Dat eindigt ook wel heel treurig. Maar ik denk dat ze ook om de blije dingen moesten huilen. Ze waren gewoon aangedaan daarover. Ik begrijp ik het best. Wilt u al iets zeggen over hoe het eindigt? Of uh, wilt u dat nog niet vertellen? Uh, hoe het helemaal precies eindigt is... Oh. met dat de, het me, meisje dat mij beeld, dat ja. is Gaia, dat die tevreden is met hoe het gelopen is. Want ze had er een probleem mee dat hun vader van alle drie de meisjes, dat die zou worden geëerd door als, met een Yad Vashem onderscheiding, dat is zo'n onderscheiding ja. van de staat Israël. Uh, daar had ze een probleem mee omdat de vader zelf dat nooit wou. Die was zo bescheiden, die wou niet dat dat gebeurde. Maar een van de, van de dochters, Hadass, die wou het heel graag. En haar, het kind van Hadass, vooral ook. En toen heeft Gaia wel toegegeven. En daar heeft ze dan ook helemaal vrede mee aan het eind. Ja, misschien moeten we heel even voor de mensen die echt nog geen idee hebben waar het boek over gaat, ja, ja. daar iets over vertellen. Uh, het gaat dus over uw eigen uh, geschiedenis. U bent uh, de dochter van een Joodse vrouw en een niet-Joodse man. Ja, dat hebt u helemaal goed. En dat verhaal, uh, dat heet De Man van Golden. Ja. Waarin Golden dan uw moeder uh, ja. is. Ja. Um, waarom moest het verhaal verteld worden? Want he, de, de, de man van Tine Golder waar u dus over heeft... uw vader heeft inderdaad ooit een Yad vashem onderscheiding gekregen. Ja. Uh, wat moest er verteld worden aan ons? Nou, die vader van ons die heeft ontzettend veel goede en moedige dingen gedaan... in de oorlog, waardoor hij veel mensen heeft gered... Maar hij, wou daar no hij liep daar nooit mee te pronken. Hij wou daar nooit iets over horen. En ik heb dus ook heel lang met hem mee gezegd, nee, hij wilde niks over horen. Maar zoals ik net zei, daar is toch die onderscheiding gekomen... en ik had daar vrede mee. Want wat en heeft hij allemaal gedaan? Hij heeft heel veel onderduikers gehad. En mijn moeder ook. Natuurlijk ons hele gezin. En die zijn daardoor gered. En hij heeft ook heel veel mensen ontsterkt. Samen met professor Arie de Vroe, uh, die, die kon dat omdat hij een medicus was, een anatoom of antropoloog. kon hij dat, dat onderbouwen, vaak. Waarom bijvoorbeeld een een man een ziekte zou hebben gehad. Dat was dan niet waar, maar dat bedacht, bedachten ze dan. Ja, dat Wie was een, dat is... een manier, een truc om uiteindelijk joden... die dan naar hem toe gingen om te kijken... Dat ze dan geen Joodse, ja, ad, dan... Niet een Joodse vader hadden of niet, niet een Joodse moeder. Ja, dus hij en... ging dan een onderzoek doen en ging dan kijken... hoe groot is de schedel? Uh, hoe ja, was... dat was ook. Maar dat onderzoek, dat, dat was dus niet... als je een ziekte probeerde te, te bedenken die ze zouden hebben gehad... waardoor ze geen kinderen konden krijgen... daar hoefde je geen onderzoek voor te doen. Daar moest je gewoon papieren... voor vervalsen. Ja, ja. En dat deden mijn ouders. Die, die maakten dan prachtige documenten uit huwelijksregisters en doopregisters, en ik weet niet wat voor registers, waarin stond dat zo iemand een bepaalde ziekte had gehad of niet op dat moment aanwezig was geweest bij uh, de vrouw, van wie, bij wie ze een kind zou hebben verwekt. Ja. Zulke soort fratsen bedachten ze allemaal. En nou, dat leverde dan op dat iemand zijn ster af kon doen en dat, dat niet meer hoefde te dragen en zogenaamd geen jood was. Ja. Maar dat was zogenaamd. En u zegt, want u bent nu 77. Ja. U heeft nu dus het verhaal van uw vader opgetekend... Ja. Uh, als een eerbetoon. Ja, dat is het precies, als een eerbetoon. En terwijl hij het eigenlijk zelf niet wou, en ik dacht, nou, nou is lang genoeg geleden. En als ik nou maar goed inschrijf in dat boek dat hij dat niet wou, hm. dat Dan hij zo bescheiden het. was. Ja, dat was een soort smoes die ik nodig had voor mezelf om het te mogen doen. Want ik wou het eigenlijk graag. En, en u zat daar aan die grote tafel met Jan Terlouw daar op uh, gehoorsafstand. Ja. En u dook in uw eigen geschiedenis. Ja. Kwamen er veel dingen weer naar boven? Ja, wonderlijk is dat. Hè? Ik, eh, ik dacht eerst, krijg ik dat wel voor elkaar? Weet ik het allemaal nog wel? Nee, ik weet het niet meer. Oei, oei. Proberen. En dan begin je te schrijven. En het wonder is dat doordat je het ene schrijft... het andere ook bovenkomt. Het was een fantastische ervaring. En dat is ook met... als je niet geschiedenis schrijft... dit was dus mijn herinneringen die bovenkwamen. Maar ik schrijf ook wel eens andere dingen. En dan moet ik zeggen, dan weet ik ook nog niet... hoe het verhaal moet lopen. En dan word ik ook een beetje zenuwachtig. Ja. Maar dan komt het toch, als je maar gaat schrijven... mijn man en ook die dochter Sanne die, die ook schrijft... die zeggen allebei, en daar ben ik helemaal mee eens... Een, een boek schrijft zichzelf ook wel een beetje. Ja. Was het emotioneel om, om in die geschiedenis weer te duiken? Ja. Waren er momenten die u vergeten was? dat u Ja, dat was wat het zeker. Dan, wat bijvoorbeeld? Uh, ja, bijvoorbeeld een van de onderduikers... die ontzettend lief en aardig was, ze waren... Ze waren veel waren er aardig. En die op een gegeven moment een ander adres kreeg... wat veiliger was, die vertrok. En ik herinnerde me hoe erg we het vonden dat die wegging. En daar had ik eigenlijk nooit meer aan gedacht. Maar toen ik het schreef, toen wist ik het weer. Toen moest ik huilen. Ja? Ja. Dat is nu geen huilen. Dat is nu een kink in mijn tabel. Ja, dat, dat het u opnieuw emotioneerde. Maar dat... Nee, dat is dus niet het geval. Maar het is wel zo dat ik daar door geëmotioneerd raakte. Ja. En natuurlijk toen ik schreef over het overlijden van mijn moeder. Ja, maar dat wist ik nog wel heel goed maar dat komt er ook in voor. Ja, dan begin je ook te huilen natuurlijk. Ja, want zij is gestorven net voor het einde van de oorlog. Ja, ja. Omdat ze, Op mijn verjaardag. Ja, precies. Op, op uw verjaardag nee. gestorven. Ach, dat maakt niet echt uit. Nee? nee, Als iets zo erg is, dat maakt toch niks uit. Ik bedoel, dat kunt u zich toch voorstellen als als je moeder doodgaat, dat is erg. Ja jarig zijn heeft dan ineens helemaal geen betekenis meer. Nee, maar al die jaren daarna dus ook niet meer. Nee, dan heb ik nooit zin om een verjaardag te vieren. Nee, nou ja, dus heeft het toch een verstrekkende gevoel dan ja. dat het juist op die dag is. Ja, dan zeg ik gewoon jongens, uh, we zien wel, misschien doen we het een maandje later of zo. Ja. Niet belangrijk. Ja, nee? Ik ben niet zo op data. Nee, nee. En u heeft natuurlijk uw twee zussen nog. Ja. Heeft u met, met hun gezeten? Zo van, kom eens even zitten aan die uh, tafel. Nou, dat kan met de ene niet. Tenminste, ze woont in Israël, in Jeruzalem. Dus dat is moeilijker. Mm -hmm. Maar we hebben ook. Ik heb ook Mirjam, mijn oudste zusje. Ja. En daar heb ik inderdaad een keer mee aan haar grote tafel gezeten. <laughs> en die heeft me wel geholpen. Want ze is een stukje ouder dan ik. Ze is vier jaar ouder. En die wist nog een paar dingen. Die ik echt, ja. Enerzijds heel leuk vond, en anderzijds ook. Heel belangrijk vond om te noemen. En die heb ik toen zelf verwerkt en af en toe nog haar opgebeld en ja. gezegd: Klopt dit nou Wat wel? Wat dan, bijvoorbeeld? Uh, een kleinigheidje. Zij, zij hield erg veel van fikkie stoken. <lacht> ze was een beetje een pyromaan. Oh. Zegt ze zelf ook ja. hoor. Mirjam heet ja. ze. En Mirjam, die had een vriendin, Jet. En Mirjam en Jet, die hadden een huis van papier en dat wilden ze graag verbranden. En mijn moeder was iemand die erg bang was voor vuur... en voor alles wat gevaarlijk was. Maar mijn vader vond wel dat we een beetje als stoere Nederlandse kinderen... moesten worden opgevoed. Dus die heeft gezorgd dat die twee meisjes, oudere meisjes dan ik... in de tuin dat huis in de fik mochten steken. En mijn moeder heeft het gezien. En dat heb ik verder allemaal een beetje verzonnen. Op welk moment dat gebeurde en hoe dat gebeurde. En, maar Mirjam heeft het allemaal goedgekeurd. Die zei, dit was de sfeer, je hebt het helemaal te pakken... Het is niet helemaal exact zo gebeurd, maar toen. En ik heb ervan gemaakt dat het het bevolkingsregistertje was... dat ze gebouwd ja, ja. hadden, dat verbrandde. Want dan kon ik het mooi vastlijmen aan het echte bevolkingsregister... dat verbrand werd en dat niet helemaal in de fik ging. Want dat was mijn bedoeling van het boek... dat, dat het steeds wat er in het gezin gebeurde... dat daar moest een link zijn met wat er intussen in de boze buitenwereld gebeurde. En dat was ook steeds zo. Ja. Ja, die heb ik dus gevonden, al die links. Linken. Maar u was dus negen toen uw moeder in de oorlog... terwijl hij dus allemaal al hopeloos was natuurlijk en heel gevaarlijk. Uh, ik was vijf toen het begon en ik was tien, op mijn tiende verjaardag is mijn moeder overleden. En dus toen ik tien en een beetje was, was de oorlog afgelopen. Want een meisje van tien dat in zo'n periode haar moeder verliest... Dat is erg. Ja, ik weet... Als je twaalf bent, is het ook erg. Ja. Als je veertien bent, is het ook erg. Weet u het nog? Ik bedoel nou, heel Maar goed. weet u ook wat, wat het u deed? Wat, hoe, hoe dat ging? Vreselijk, vreselijk. Maar ik, zei, ik heb het uh, pas tegen iemand anders gezegd. Het was wel zo, ik had het gevoel... mijn moeder was de allerliefste moeder van de hele wereld. Dat denk ik nog. Oh. <laughs> en dan zag ik andere kinderen en die hadden dan wel hun moeder. En dan dacht ik, nou ja, jij hebt er nog, maar de mijne was liever. Weet je, zo dacht ik als tienjarig kind. Maar eerlijk gezegd denk ik vaak nog zo. En wat was er zo ontzettend lief aan haar? Ze hield ontzettend veel van onze vader en van ons en van haar viool. Moet ik er wel even bij zeggen ja, dat ze eigenlijk altijd. Ik hou zoveel van jullie, maar ik hou ook van mijn viool. En welk beeld heeft u ja. nog van waaruit haar liefde zo bleek? Oh, ze zorgde altijd voor ons. We gingen altijd voor. Het was. Het was dat was respect van onze ouders voor ons en daardoor ook voor van ons voor onze ouders. Het vertrouwen dat ze ons gaven, het met als een volwassene beschouwen. Altijd praten met ons, niet van, oh schatje, kom maar hier. Helemaal niet, altijd gewoon een gesprek met ons voeren, want ze namen ons serieus. Ja. Ja. Is het boek ook een eerbetoon aan haar? Jawel, natuurlijk wel. En da dat is ook geen toeval dat ik het heb genoemd... de man van Tzine Want dan staat de man erin, maar Tzine staat er ook op. Ja. Ik, uh, ik ben in gesprek in onze serie... Uh, met mensen die een nieuwe weg zijn ingeslagen vanavond... met Alexandra Terlauw, de vrouw van, ja, oud-politicus Jan Terlouw. Ze heeft een uh, boek geschreven dus... over haar familiegeschiedenis tijdens de oorlog. Um, u heeft als kind dus in dat gezin um, onderduikers gehad, hè? Ja. Ik uh, stel me dat dan voor, nu, ik heb ook kinderen in die leeftijd... dat u werd, nou, bij elkaar werd geroepen door uw ouders in de tijd... van, moet je eens horen... Er komen nu mensen hier in huis en niemand mag het weten. Niemand mag het weten. Je moet als de deur open gaat heel lang wachten. Want dat las ik in uw boek. Hè. Wachten vooral met ja. de deur open doen zodat ze zich kunnen verstoppen. Dat was een, een knopje waarmee dan het licht in aanging zodat ze wisten A, wegwezen. Ja. Ja. Maar vooral die kinderen, die moeten hun allerbeste vriendjes ja. het dus niet vertellen. Nee. Dat is fantastisch, dat vertrouwen dat ze ons gaven. En ik weet, mijn vader heeft ons later verteld... of mij heeft later verteld in elk geval... dat ze hebben overwogen of het verstandig was om ons te vertellen... of niet te vertellen. Maar niet vertellen vonden ze ook veel gevaarlijker nog. Want dan zouden we toch een keer wat zien... dan zouden we er juist over praten. Dus ik denk dat ze heel verstandig zijn geweest. Maar kijk, omdat ze ons altijd zo vertrouwen gaven... en omdat we daardoor ook altijd eerlijk met onze ouders waren... en zij eerlijk met ons konden ze, als ze zeiden, dit mag je niet doen... dan konden ze erop vertrouwen dat we het ook niet deden. Natuurlijk moesten we af en toe weer eraan herinnerd worden. Van, dat denk ik, dat heb ik niet in het boek beschreven, maar dat neem ik aan. Mm -hmm. Dat ze af en toe moesten zeggen, denk eraan. Het is dus echt gevaarlijk als je erover praat. Maar daar waren we zo van doordrongen. En u moet zich ook voorstellen... Uh, kijk, zo was mijn jeugd. Ik was klein. En voor mijn gevoel was het altijd zo geweest. Zo hoorde het te zijn. Dit was gewoon. Het was niet iets bijzonders. Oorlog was gewoon onderduikers was gewoon, uh, geen eten hebben was in die laatste jaar gewoon. Je vindt als kind dat zoals je leven is, is normaal. Mm -hmm. En toen na de hand werd het vrede. Ja, dat was wel heel bijzonder. Dat hadden we nog nooit meegemaakt. Zo was het Weet u dat nog? Ja, dat weet ik ook nog. Hoe was dat? Nou ja, we waren niet zo vreselijk blij, want die, onze moeder was ja. net overleden. Nou, dus, maar we deden mee en we vierden ook mee. En er was er wel heel veel vreugde om ons heen. En ik weet nog dat mijn vader heel erg hard meegewerkt heeft... aan een prachtige tentoonstelling. Tenminste, ik denk dat die prachtig was, dat zeg ik maar zo. In de Nieuwe Kerk op de Dam was een tentoonstelling... ik geloof over het Verzet, en daar was hij heel druk mee. Dus hij was ook... En hij was ook heel erg beschäftigd. Dus ja, ze spraken altijd een beetje jiddisch soms thuis. Uh, uh, hij was ook altijd heel druk met mensen... die terugkwamen uit de concentratiekamp... en die hun huis kwijt waren om die te helpen. Ja, ja weer een huis te vinden. Dus na de oorlog was hij nog steeds eigenlijk bezig en ja. druk. Maar weet u nog 5 mei in de vlaggetjes en de, ja. de Amerikanen? Ja, dat herinner me. En die, de Canadezen die binnenkwamen... we zaten op, op wat we de wolkenkrabber noemden. Dat is de wolkenkrabber van Amsterdam. Nou, het is een gebouw. Welk we was het? Ja, dat het ligt op de kruising van die twee grote straten die naar de hand genoemd zijn. Churchill en Roosevelt oh, ja, of zoiets. Ja, ja. En dan komen ze bij, in een punt bij elkaar. Bij de Vrijheidslaan daar geloof ik. Ja, ja, zoiets. En dan ja. is er een hoog gebouw, maar zo hoog is het helemaal niet. Want dat heette de Wolkenkrabber. En wij mochten op de bovenste verdieping bij vrienden... mochten we kijken hoe daar over de Amstelbrug ah, de Canadezen binnenkwamen. En toen mochten we ook op praalwagens zitten naar de hand, herinner ik me. En mij. weet u nog het gevoel? Ja, dat vind ik een moeilijk iets ja. om te, te zeggen. Wat ja, te lang voel. geleden. Het was, het was heel fijn, maar we begrepen het ook niet helemaal. Dus nee. ik niet. Misschien mijn oudste zusje Mirjam. Misschien mijn tweede zusje ja. Hanna. Heeft het sporen nagelaten bij deze vrouw hier nu tegenover mij, van 7 Nou, dat denk ik wel, maar dat weet ik natuurlijk niet. Want ik, ik, ben, nee, ik, geen en ik ben niet anders. Verkund, nee. ja, maar dat moet haast wel, zo'n zo oorlog en zo'n tijd met onderduikers... en met vertrouwen van je ouders. Dat zal wel in mij een beetje doorwerken. En ik heb ook wel datzelfde ook en Jan trouwens ook, hoor. met onze kinderen... die hebben we ook altijd ja, respect gegeven... en respect van ze gevraagd. Dat was heel belangrijk in, in de opvoeding. Je zegt altijd opvoeding is eigenlijk niks. Je voedt niet op, je, je geeft een voorbeeld. Ja, je bent je, samen. Je bent wat je bent en, en door, je hoopt dat je kinderen net zo zullen zijn. En kinderen doen na... Dus dat, dat lukt dan ook wel een beetje. Over Jan Terlouw gesproken. Hij was natuurlijk, en nu Sanne, uw gezamenlijke dochter, ook <laughs> bezig met schrijven. En opeens was daar zijn vrouw die ook aan de slag ging. Hoe vond hij dat? Uh, hij vond het geweldig. Hij heeft ontzettend gestimuleerd. En dat was ik een beetje verbaasd over. Ja? Ja, dat is natuurlijk flauw. Want waarom zou hij is zo aardig, dus waarom zou dat nou, hij dat nou niet doen? En toch was ik een beetje verbaasd. Want ik had eigenlijk gedacht... schrijven, dat is iets van hem. Mm -hmm. Hij is de schrijver. En dan nou ga ik het ook doen. Maar hij heeft het alleen maar heel erg leuk gevonden, ja, leuk gevonden gestimuleerd en heel enthousiast geweest. En altijd belangrijker gevonden dat ik verder ging met schrijven dan of ik een overhemd ging strijken. Voor een ja, maar waar had u dan van verwacht dat hij dat een beetje zou denken, zeg, hallo, dat is mijn terreintje? Nou ja, dat, dat is toch zo met mensen. Mannen ja. nog wel meer dan vrouwen, geloof ik. Dat heel vaak mannen een terrein hebben en niet zo erg verdragen, dat de vrouw daar wat... Van... Toch een beetje het haantje in Jan te Ja, ja natuurlijk. Niet, niet alleen Jan, maar alle mannen een beetje. <laughs> en hij is ook een man, dus ik dacht dat hij het ook wel een beetje zo zou vinden. Maar... Uh, ik heb begrepen dat, uh, dat uh, ook weer wederom van uw dochter, Sanne, uh, dat u voor haar en uw man van groot belang bent als het gaat om, om schrijven. Dit zegt ze daarover. De moeder die is Ontzettend goed met taal. Die bekijkt alles wat er in onze familie geschreven wordt. Dus ze redigeert het. Maar ze doet eigenlijk veel meer dan redigeren. Ik bedoel, ze, ze kijkt niet alleen naar taalfouten en dat soort dingen. Ze kijkt ook naar stijl en naar continuïteit en dan weet ik wat allemaal. Niets gaat het huis uit voordat het langs het rode potlood is geweest, zoals we haar noemen. Ja, dat ben ik het rode potlood. Wat heeft je met taal? Ja, wat heb ik met taal? Ik vind taal ontzettend mooi en fijn en heerlijk... en een van de mooiste dingen die de mensheid heeft. Ik ben dolgelukkig dat ik niet een hond ben, want dan zou ik geen taal ja. hebben... Nee, het was wel grappig, want u kwam hier aan in, uh, in uh, het NOS-gebouw... en onze regisseur heet Frans Sman, ja. wat natuurlijk een grappige naam is. Ik, en u vond het echt fantastisch. Ja, u begon ja. er meteen over en raakte er niet over ja. uit te praten. Dus u geniet inderdaad van dit soort... Dat hebt u heel goed. Ik had het niet bedacht zo. Maar ik, nou, u het zegt, ja, natuurlijk, dat hoort daarbij. Ik hou van alles wat met wat taal te maken heeft. Ik hou ook nog wel van andere dingen. Ja. Ik, überhaupt alles interessant in het leven. Ja. Wat voor andere dingen houdt u heel erg van? Uh, ik hou ook van als onze andere dochter muziek maakt. Ja, violiste, hè? <laughs> ja, ze is violiste. En we hebben een schoonzoon die pianist is... en een hele lieve vriendin die cellist is. Het is uit de genen dus, uit de genenpool, die muziek. Uh, wat, wat bedoelt van u? Van uw moeder. Ja, maar ook de moeder van Jan was ook uh, muzikaal, hoor. En, dat, dus dan, en die andere twee, die hebben andere ouders. Uh, de, de pianist en de celliste. Dus dat, dat, ja, die, die van Paulien, die komen misschien wel... Van, en Synegolde heette eigenlijk Pola. Oké. Okay. En hij heet Pauline. Dus dat klopt. Ja. ja. Want um, dat rode potlood, dat bent u dus voor uw familieleden. Maar wie is het nu voor u? Nou, Sanne en, en Jan. Die hebben allebei het boek gelezen en bekritiseerd. Sanne nog uitvoeriger dan Jan. Want Jan heeft nog erg veel. Nou, ja, Sanne heeft ook veel andere dingen te doen. Maar Jan nog meer even. Maar die hebben allebei gekeken en commentaar geleverd. En ook de uitgever heeft commentaar geleverd. En ik heb alles braaf verwerkt wat ik wou verwerken. Maar ik heb me goed gerealiseerd, ja ho, ik ben wel de baas. Want, en dat was zo heerlijk, want nu was ik de baas. En anders zijn zij de baas. Nou is het zo dat u natuurlijk bij dezelfde uitgever... als, als Jan Terlouw en Sander Terlouw uh, bent ja, hè, nu? Ja, dus dat was mijn kruiwagen. dat u wel. Hè? Dat was natuurlijk makkelijk. Ja, ja. ja is dat Mag zo? Mag ik Denkt dat u... eens vertellen? Ja, gaat u gang. Ja, want kijk... Uh, Mensen, heel veel mensen schrijven een boek ja. of schrijven iets... en proberen dat uitgegeven te krijgen. En dan sturen ze het naar de uitgever. Maar dan, Ik ben zeker dat het dan wel een half jaar of een jaar blijft liggen... want er zijn zoveel dingen die gebracht worden aan die uitgever. Maar ik had de bof dat die uitgever het meteen ging lezen. Maar ik moet wel zeggen, ze vond het mooi. En daar geloof ik wel in dat ze het echt mooi vond. Maar dat ze het meteen ging lezen, dat is mijn kruiwagen van Jan en Sanne geweest. Ja, precies. En um, hoe vindt Jan Terlouw het nu om uh, dit allemaal inderdaad te lezen over zijn vrouw? Wist ja, hij dit ik moet allemaal? Ik even zeggen, ik vind het zo grappig als u tegen mij zegt hoe vindt Jan Terlouw? Het is gewoon mijn man, het ja. is gewoon Jan. Hoe vindt Jan het? Hoe vindt Jan het? Dat hij, of wist hij al deze verhalen wel van vroeger? Uh, ja, hij wist het meeste wel. En uw kinderen? Uh, die wisten lang niet alles, heb ik gemerkt. Dat wist ik eigenlijk niet eens, of ze het wisten of niet. Maar ik merkte door hun reacties dat ze zeiden... Oh, was dat zo... Oh, dat wist ik. Oh, wat fijn dat je dat nu opgeschreven hebt. Oh, wat fijn dat je dat nu voorleest. Nou weten we het eindelijk. Dus blijkbaar had ik dat niet zo in finesses verteld. Bovendien heb ik het ook ja, nu in, in romanvorm. Dan is het sowieso natuurlijk leesbaarder en begrijpelijker. Mm -hmm. Dan wanneer je zegt... Ja, mijn moeder die droeg een ster en na een poosje droeg ze geen ster meer. Punt. Nee. nee, want uw eigen moeder is dus uiteindelijk ook ontsterkt... Ja, hè? Ja. door die dokter waar we het of die, die medicus waar we het over hadden. De, nee, de... ja, door, door, mijn, door mijn vader eigenlijk. Die heeft dat voor elkaar gekregen, maar met hulp van Ari. Ari heeft weer andere ja, mensen Ja, die meneer ontstaan. de Vroo, waar ja, we het over hadden. Ari de Vrouw, professor Ari de Vroo. Ja, uh, maar dus ze, ze werkten veel samen, maar. Het, het werk van uh, documenten vervalsen... en uh, soms helemaal fabriceren... of bladzijden uit medische boeken scheuren... en daar een andere bladzij voor in de plaats brengen. Zulke dingen deden ze. Dat hebben mijn ouders allebei heel veel gedaan. Is de cirkel nu op een bepaalde manier rond... doordat dit boek geschreven is? Uh, ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad dat de cirkel niet rond was. Dat is misschien voor, misschien voor onze kinderen wel een beetje. Ja, dat zou wel kunnen. Maar voor mij maakt het niet zo'n verschil dat ik het opgeschreven heb. Behalve wat we net zeiden, dat, uh, ja, dat ik mijn dingen ben gaan herinneren... doordat ik aan het schrijven was. Dat is wel waar. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik nu soms een beetje in de war raak. Van, was het nou echt gebeurd of heb ik, dat, heb ik dat nu erbij bedacht? Dan weet ik het niet meer helemaal. Ja, dat is geschiedsvervalsing, krijg je dan. Nou ja, dat nee, moeten ze. Want uh, wat, wat is een scène uit dat boek waarvan u denkt... ja dat, dat is eigenlijk heel uh, symbolisch ook voor mijn leven geweest? Uh, uh, voor dat kleine nou, meisje symbolisch daar. Symbolisch, of, of van, van belang van hoe je met elkaar moet omgaan. Nou, waarschijnlijk de man, bijvoorbeeld mijn oudste zusje Mirjam... die was erg onder de indruk... Van, die was natuurlijk ouder. Dus toen er iets naars gebeurde, een keer op straat... dat heb ik ook beschreven in het boek... toen was zij daar erg onder de indruk van. En, en ik heb begrepen dat mijn ouders dat, dat daar iets aan gedaan hebben. Die heb, die, toen mocht zij wat later naar bed. in plaats van, Dan mocht ze wat langer opblijven. Een heel klein dingetje. Maar ik heb, dat heb ik later vaak aan gedacht. Ze mocht meer omdat zij misschien een groter verdriet had... De dingen beter begreep. En dan meer onder leed. En dat werd op een andere zo manier opgevangen. En dat heb ik ook wel eens met onze kinderen dan geprobeerd zo te doen. Maar ik kan het niet precies daardoor En Mirjam zal misschien zelf zeggen... maar dat was helemaal niet zo. Maar zo voelt het voor mij. En is het inderdaad dat Sine Golde, of uw echte moeder heette ja, dan Paula... Paula, Paula ja. dat zij altijd uit, uiteindelijk bij u is gebleven... ook al hè, was u natuurlijk pas tien toen, toen ze stierf. Ja. Is ze altijd een voorbeeld voor u gebleven? Ja, ja beslist. Maar ik heb ook nog een hele lieve stiefmoeder gehad. En uh, die ook. Die heeft, dus dat is niet, helemaal niet de stiefmoeder uit het verhaal. En ik zeg ook altijd mijn stiefmoeder... in de hoop dat dat woord stiefmoeder nou ook eens een keertje een, een, een liefdevol krijgt volle. van liefdevol. Ja. Mijn hele lieve stiefmoeder, die nu ook overleden is. Want uh, uw vader is hertrouwd. Ja, dat was na de oorlog, ja. En, um, maar de Cinegolder of Pola, die, die is altijd bij u een soort referentiekader gebleven. Ja, ja hoor, dat beslist. Ja, nou ja, omdat u dit, dit voorbeeld zo noemt van hè, het, het kind wat het misschien moeilijker had, uh, en u zegt dat heb ik later bij mijn eigen kinderen ook nagedaan, dan ja. denk ik, oh, dat, die moeder was ja, altijd nog aanwezig. Dat, ja, dat, ja en omdat u dat uit mij hebt gehaald, nu dat ik dat zeg, <laughs> realiseer ik me dat het zo is. Ja, zo is het. En ik vind het zo grappig als u het over Jan Terlouw heeft, dat u altijd over Jan. Dat, dat u ook aan het begin zegt, ja, maar dat is ook zo'n leuke man. Dat vind ik alleen maar leuk om daaraan herinnerd te worden. dat ik bij hem hoor. Waar viel u voor? Oh, dat is lang oh, dat, geleden. Maar ja, waar viel maar u dat voor? Ja, waar weet ik best. waar ja, val ik ervoor? Nou, behalve dat je verliefd wordt. en dat kun je niet precies duiden. dat zei ik, geloof ik, straks ook al. Maar er waren ook bepaalde dingen die ik zo geweldig aan hem vond. En dat was dat hij en een pure democratisch. En dat merkte ik al toen ik hem voor het eerst ontmoette. En, en iemand die andere mensen, die, die ook iets moeten presteren... allemaal aan, een kans geeft om dat te doen. Hij, is, hij kan een groep leiden... zodat ze uit iedereen het beste komt, heb ik het gevoel. En, en die, die heeft u aan de haak geslagen. En hij heeft mij aan de haak geslagen. De haak geslagen. Uh, en ik heb hem aan de haak geslagen. <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> uh, er waren toen meerdere jongens toen ik me ontmoette. En het waren oudere studenten. Ik kwam net op de universiteit. en daar, Hij was al derdejaars. En we hadden een bijeenkomst in een jeugdherberg. En er waren drie of vier andere jongens. En toen ging ik even naar huis. Want het was in Amersfoort. En ons huis was in Amersfoort toen. Mijn ouderlijk huis. Mm -hmm. En daar ging ik naartoe. En toen zei mijn zusje... Uh, die daar was, die zei: Heb je leuk? En ik zei: Oh, zo leuk. Ze zijn allemaal zulke leuke jongens. Oh, zei ze: Wie dan allemaal? Nou, zei ik: André. En Jan. En Hans. En toen zei ik dat zusje van me zei, oh, dan ben je verliefd op Jan. <laughs> Omdat ik die in het midden ja, had gezegd. Slimmerik. Ja, dat is een slimmerik, hoor, die Hanna En het is wel zo. ja En ja. die komt voor, en uw andere zuster, in het mooie nieuwe boek... wat u geschreven wat in maart uitkomt. De man van Tienegolden, uh, Alexandra Terlauw. sprak ik mee. Dank voor uw komst. Ja, dit was hem, uh, de uitzending van Twee Dingen voor vandaag... op onze site tweedingen.nl, meer informatie. Ja, Willemijn Veenhoven, BNN Today. Ja, die Jan Terlouw die spraken wij nog hè, deze week. Dat was uh, 1 januari, precies. kort geleden. Ja, Dan hoef je alleen nog maar een paar dochters, dan heb je ze allemaal gehad. Ja, precies. <laughs> De week van Terlouw. De week van Terlouw. Um, wij hebben hele andere mensen. Ik noem even drie namen... en dan denk ik dat dat al aardig wat zegt. Joanneke van den Bergen, Bram Bakker en Richard Krajcek. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Jurij Stuminitsky. Radio 1. Het NOS-journaal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 Joanneke van den Bergen, die je kent als het grote blonde brutale beest van Ponius. Uh, vanaf zaterdag is er naast Jack Spijkerman, dat andere blonde beest, te zien in Wat Vindt Nederland. En wij spelen dat sp sp spel straks met haar zelf. En uh, Richard Krajitschek, je weet wel, meneer Daphne Dekkers en Tennisheld in Rusten... die heeft het deelnemersveld rond voor zijn ABN AMRO tournament. Zometeen vertelt hij erover. En als je nu je webcam aanziet uh, op radio1.nl... dan zie je naast mij Pankras Dijk van National Geographic, het blad. Hey. Um, wij gaan het er zo over hebben, een waanzinnig verhaal. Jullie hebben een Amerikaan zo gek gevonden... dat hij uh, zeven jaar lang de wereld rond gaat wandelen voor National Geographic... en daar al mooie avonturen gaat beleven. Maar eerst even, ik, ik las dat vanochtend op internet... en ik dacht, nou, ik, ik ben gek op wandelen. Ik, ik, ik ga mee. En wil je, zou jij dat het liefst ook willen? Um, nou, ik hoef niet, niet mee. Maar het idee is ook dat hij het alleen doet. Dat maakt het ook bijzonder. Ja, hij gaat nee, in zijn bij eentje... deze helaas. Ja. Ja. Maar hij gaat namelijk echt in zijn eentje. Maar echt. Ja, Helemaal af en toe hij, hij ontmoet mensen. Die mogen ja. een stukje meelopen. En ja. daar praat hij mee. Nee, hem. maar geen filmcrew achter hem aan. Nee, geen, hij nee. komt echt moederziel alleen. Gaat hij er zeven jaar over doen? En misschien nog wel ietsje langer. Dat zou, zou ook nog kunnen. kunnen. We hebben het er zo over. Die man vertrekt. Wanneer is het? Volgende week donderdag? Ja, 13 januari. 13 januari. Zeven jaar gaat hij de wereld rondwandelen. Als het goed is. Dat zo meteen. Maar eerst de YouTube walk-on. Toe hoor je met Walk On. Juan Martín Del Potro, dat is de laatste grote naam die is toegevoegd aan het ABN Amro Tennis Tournament Dat uh, over twee weken in Rotterdam wordt gehouden. En Del Potro is daarmee de vierde top 10 speler die te zien zal zijn. alweer op de 40ste editie van dit toernooi. Toenij directeur is natuurlijk Richard Kraaicek. Goedenavond. Goedenavond. Ben je tevreden met deze lijst? Ja, heel erg. Vroeger uh, ja, een beetje verrast. Was ik wel heel tevreden met, uh, met en Tsonga. Maar. Ja. Uh, ja, op, op Oudjaarsdag, op de, op de dag van de sluiting van de inschrijving, een paar uur voor het einde dat de manager van dat Pot gewoon mij op en van, uh, hij wil toch graag spelen, hij is toch in Europa. En, uh, ja. Ja. ja, vijf uur voor de deadline begrijp ik. Heb je nog zelf even een paar telefoontjes moeten plegen om hem binnen te hengelen? Nou ja, ik, ik werd dus gebeld om één uur en voordat het eindelijk rond was, was was nu zo vier. Dus, uh, half vijf, dus zeg maar anderhalf uur voor de deadline was pas echt uh, rond, dus ik uh, ja, moest wel... even goed kijken hoe we dit konden rondvogelen. Ja, nou dat, is natuurlijk, dat zijn er al wat mooie, dan heb je natuurlijk uh, Federer zei je al, momenteel de nummer twee van de wereld, die had je al gestrikt, Nadal voorlopig uitgeschakeld. Heb je nog geprobeerd uh, Djokovic of, of, of Murray binnen te halen? Uh, nee, nee, zodra je Federer hebt, dat is zo'n hap uit het wet, dan, uh, dan, dan, dan, <laughs> dan heb je eigenlijk geen kans meer op die namen. En, uh, ja normaal toch wordt eigenlijk ook uh, al lastig, maar omdat um, um, ja omdat hij dus uh, hij stopt Marseille en, naar Dubai, hij is in deze buurt, zou ik maar zeggen, en ja. uh, wilde die graag spelen, dus dat ja. was een uh, gelukje voor ons. Het is natuurlijk een super mooi lijstje. Um, nou, nou, begrijp ik dat in het verleden, dus ze hebben wel eens wat mensen afgezegd hè? De 2006 Federer, in 2011 Djokovic, um, vorig jaar viel het mee, alleen uh, Roman Söderling. Um, is het dan wel toch nog een beetje spannend de af de komende weken of ze wel fit blijven? Uh, ja, ik ben natuurlijk wel blij als ze eindelijk aan de, uh, uiteindelijk aan de start verschijnen. Maar 2006 was een extreem naar jaar voor ons. Ja. En daarna ja, is het eigenlijk vrij normaal geweest. Dan heb je één, twee uh, jongens, uh, drie die ze misschien terugtrekken. En meestal is het dan misschien één topper en iemand uh, die een stuk lager staat en... Uh, maar ja, door 2006, dat is toch weer, uh, zeven edities geleden. Um, ja, uh, blijft dat uh, vers in ieders geheugen. Maar uh, ik moet zelf toegeven, inderdaad, dat uh, als ze helemaal beginnen, ben ik altijd blij. Ja, je kan me voorstellen. Speciaal ook omdat dit jaar de 40ste editie is. Dus nou ja, misschien denken ze daar uh, hopelijk zelf ook een beetje aan. Een extra reden om niet af te zeggen. Is het voor jou nog een extra reden om, om iets leuks te doen? Een feestje te geven? Ja, we, we zijn, uh, ja, proberen uh, ja, het zo leuk mogelijk te maken. Het is natuurlijk 40 jaar niet alleen dat toernooi bestaat, maar vooral dat de 40 jaar dezelfde sponsor hebben. ABN AMRO, die al uh, 40 jaar, dat is natuurlijk waanzinnige loyaliteit. Daar zijn we mm. erg blij om. Um, ja, we hebben ook een heel leuk toernooitje bedacht, dat we alle clubkampioenen van Nederland een mannelijk uiteraard want een mannen toernooi zijn. zijn een toernooi aan het spelen. Um, daar zijn al de beste acht uit voortgekomen. Die spelen uh, deze maand, of de 23ste of zo. Uh, spelen ze nog uh, uh, een aantal wedstrijden tegen elkaar. En de winnaar van dat toernooitje die krijgt een water voor de kwalificatie. Aha. Dus hebben we hebben ook uh, dat, dat soort dingen bedenken we. En als mensen komen naar het toernooi, dan zullen ze ook zien dat we uh, wat extra acties dingen proberen te doen... om, om ja, iedereen aan te helpen herinneren dat dit een feestje is en dat we 40 jaar bestaan. Ik wens je heel veel succes met je feestje, Richard Krajček. 11 tot en met 17 februari in Rotterdam... met ABN Amro Tennis Tournament. Dus tot de 11, e ben je nog een beetje in de stress... dat iedereen fit blijft. Maar uh, het komt ja, dus meer tot de negende. Zou ik maar zeggen, tot vrijdagavond voor het toernooi... dan, uh, dan kunnen ja. mensen nog wel eens zeggen van... nee, kom niet, maar nou, daarna dan word ik wel een stuk relaxter. Een dus. <laughs> iets wat Richard Krajček. Dankjewel. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. This notion of... Je hoort de Amerikaanse journalist Paul Salopek. En die moet een, een flinke conditie hebben, want die gaat volgende week een stukje wandelen. Nou ja, een stukje zeven jaar lang gaat hij wandelen. Die wandeltocht brengt hem over de hele wereld. En op te voet dus gaat hij op zoek naar allerlei... Fantastische verhalen van mensen die hij onderweg tegenkomt. In mijn studio Pankras Dijk van National Geographic, het blad waar hij dat voor gaat doen. Nou. Pankras, ik, ik las dit verhaal vanochtend op internet en ik dacht: Nou, ik, ik vind dit waanzinnig. Dit. Ik was helemaal, helemaal overdonderd. Wat, wat is dit voor een man? Het, de, de, deze man die heeft uh, de afgelopen decennia bewezen krankzinnige journalistieke projecten aan te kunnen. Hij is. Uh... Vrij onlangs nog met een ezeltje Mexico doorgetrokken over de bergen daar. Hij is een keer de Congo-rivier afgevaren in een, in een kano, juist in de tijd dat daar een een behoorlijke burgeroorlog woede. Deze man heeft een, een cv waarop uh, diverse uh, wonderlijke uh, verhalen staan... maar ook prachtige verhalen. Ja. Um, hij hij, hij was... houdt van, van lekker langzaam een, een land of een heel continent... of meerdere continenten door te trekken. Hij, hij, heeft dat, te hij heeft dat gedaan. Hij heeft ook de andere kant gedaan. Hij is ook verslaggever geweest voor, uh, voor een krant. Ja. En dan gaat het zoals dat gaat bij, bij uh, verslaggevers. Er is ergens een, uh, bijvoorbeeld een conflict... En dan word je ingevlogen vanuit je standplaats waar je redactie zit. Kom je aan, je praat met een paar mensen, schrijft een verhaal en gaat weer terug. Ja. Dat, dat, dat heeft hij ook, ook gedaan niet. en het idee is van dit verhaal... Hij noemt het zelfs slow journalism. Ja. Um, hij wil niet ergens invloeg vliegen en als een vreemde een uh, verhaal stelen en weer snel wegvluchten. Hij wil daar daadwerkelijk tussen die mensen uh, leven een tijdje. In hun ritme, in hun tempo en kijken welke verhalen hij dus tegenkomt. Dus hij blijft ook wel soms op een bepaalde plek even hangen? Ja, hij, gaat, uh, hij vertrekt volgende week. in ja, totaal. Schetsen even zijn reis, zo ja. ongeveer. Volgende week vertrekt hij op 13, 13 januari en dan uh, vertrekt hij vanuit uh, Ethiopië. Dat is de plek niet toevallig gekozen waar de oudste fossiele resten van uh, Homo sapiens, onze soort, gevonden de zijn. Vallei. Precies, ja, de, de, de grote slenknaar. Uh, vervolgens volgt hij in de jaren daarna de menselijke migratie, zoals die zich van ongeveer 50.000 jaar geleden, toen de eerste Homo sapiens zich vanuit Afrika begon te verspreiden over de wereld. Ja. Hij volgt precies dat spoor. Dat spoor is vastgelegd de afgelopen jaren, zowel door uh, fossielen die gevonden zijn, maar ook dat is dan weer iets van meer recent uh, genetische sporen die je kunt nagaan. Dus dat gaat hij van, volgt precies van Ethiopië? Van, ja, van Ethiopië gaat hij wat noordwaarts richting de Hoorn van Afrika. Steekt hij over naar, uh, ja, naar Jemen. Het is nog even de vraag of hij daar doorheen kan, want het is niet heel veilig daar. Nee. Uh, gaat hij daar in de, in de, de Levant gebied rond, rond Israël, Jordanië. Vervolgens gaat hij verder oostwaarts naar uh, uh, Azië in... Uh, Afghanistan, uh, gebergte daar, uh, vervolgens China, gaat hij ver China in en trekt hij uiteindelijk naar Siberië. Um, daar uiteindelijk uh, komt hij aan, nou ja, helemaal aan het eind van Rusland, zeg maar. Ja. Daar zal hij uh, per boot de oversteek maken naar uh, Alaska. Um, en vervolgens vanuit Alaska gaat hij helemaal uh, het, de, de nieuwe wereld, zoals we dat dan noemen, -Amerika. helemaal Amerika, precies ja, helemaal langs het westen uh, via Midden-Amerika naar uiteindelijk uh, Patagonië. Dat is waar hij in 2019 hoopt uh, aan te komen. Ongelooflijk. In zeven jaar gaat hij dat het doen. Het is een het... project van onwaarschijnlijke omvang. En, uh, uh, maar wat is dit voor? Wat, is dit een soort Superman? Want dit, dit, ja. Ja, nou, het, nee, nee, nee, nee, het is nee, Het is geen zo, jij, jij vindt wandelen leuk. Ik vind het ook leuk. En het is, die man doet het niet om. Het is geen marathon. Hij wil geen record vestigen. Hij doet het niet om, om, om te laten zien: voor, kijk eens wat een goede conditie ik heb of wat een goede sponsor. Hij wil heel <laughs> mooie verhalen vertellen. Hoe, hoeveel gaat hij per dag lopen bijvoorbeeld? Weet je dat? Hij heeft zelf uitgerekend dat hij ongeveer 25, 30 kilometer per dag gaat lopen. Maar af en toe neemt hij periodes, en dat heeft hij dan in die 25 uh, verdisconteerd... periodes ja. waarin hij even niet loopt. Dan neemt hij de tijd een weekje, tijd, tij, een weekje om, om, om mensen te zien, om na te denken. Reflectie, want je kunt voortdurend uh, lopen. Het is ook goed om af en toe even stil te staan, ja. maar wat je nu eigenlijk ziet... En, ondertussen uh, en ook op hij schrijven, hij want moet... hij moet ook schrijven. Ja, dus af en toe dat... heeft hij daar ook tijd voor. Ja, dus hij is... heeft een laptopje bij zich. En hij heeft een laptopje hij... bij ja. zich. Hij moet elke maand, geloof ik, of elke honderd mijl... Ja, een dat een is een van de produceren? dingen die hij doet. Hij maakt ten eerste voor National Geographic elk jaar één groot verhaal. En komende december. Elk hebben we jaar? Dat. Ja, dat is elk jaar juist. één verhaal. Ja. Dat zou normaal S kunnen. Zijn deadline ligt ergens in september, denk ik. Dus hij heeft nog even. Ja. Uh, Publiceer hem in december. Maar tegelijkertijd kun je het uh, ook volgen via andere uh, media. Uh, bijvoorbeeld uh, online, de, de website. En een van de dingen die je daar zult kunnen vinden is dat hij elke honderd mijl. Uh, stopt hij, dus dat is echt exact op die plek. En dan gaat hij daar foto's maken. Uh, op elke plek dezelfde foto's, een uh, panoramafoto mm -hmm. van de lucht. En daar gaat hij -ie met iemand die daar het dichtst bij ja. is uh, praten. Waar, uh, wie ben je, waar kom je vandaan, waar denk je dat wij vandaan komen? Dus op die manier, het, uiteindelijk krijg je een soort, soort, soort, soort uh, parelketting die de hele wereldbol ja. uh, ontspant. Maar de, uh, even, even de praktische zaken. Deze man, <laughs> las ik op internet, is gewoon getrouwd. Ja, hij heeft een vrouw, ja. Ja. ja. Dat klopt. Ik weet niet wat, wat zij ervan Hoe vindt. Maar zijn ze als, als, tijdelijk aanvan, uit elkaar? Of? Nou, Afhankelijk was het idee, uh, dat heeft hij een paar jaar geleden... op een, op een soort, uh, echt op een, op een servetje in een restaurantje zitten schetsen. Dat, toen, toen had hij in zijn hoofd, dat is 15 jaar. Hij wilde 15 jaar. Ah. En ik weet niet of... of, of, of ik denk of, dat er iets mis is met dat huwelijk. Ik, ik weet ergens. niet of mevrouw Salopek heeft gezegd... het wordt me net iets te kort. Of dat National Geographic dat heeft gezegd. Uiteindelijk zijn ze uitgekomen op 7 jaar. Maar het is wel zo, hij, hij, hij blijft... Hij blijft uh, op pad. Hij neemt af en toe even rust. Dus maar hij... hij vliegt niet even terug naar huis. Nee. Het is wel zo dat zijn, zijn, zijn vrouw die zal zich af en toe op die route uh, bevindt. Die gaat daar naartoe. Ja. Zodat hij eigenlijk ook nog voortdurend naar zijn eigen vrouw loopt. Het is een soort uh, Odyssee-achtige onderneming. dat hij voortdurend uh, onderweg is naar zijn eigen vrouw. En dan heeft hij de gevonden. en dan gaat die vrouw weer naar de volgende plek. en dan gaat hij daar weer heen. Dus hij zal er af en toe te zien. maak je geen zorgen. En, en ja, nee, gelukkig, dat moet toch, toch even weten. de menselijke kant. Maar en, en verder, die man. hij heeft alleen een rugzak bij zich, geloof ik. Hij heeft alleen een rugzak met een. Met een met twee onderbroeken en. Ja, dat, dat weet ik nou weer niet hoeveel onderbroeken. Maar ik weet wel dat er een laptopje in zit en een, ja. een, een, een satelliettelefoon een, een gsm-meter. Dus het is fijn ook voor zijn, zijn team. Uh, om te weten waar die is op sommige plekken. Is het en, misschien en, en waar niet slaapt hij? Heeft hij een tent bij zich? Ja, nou, tent? Slaapzakje zal hij bij zich hebben. Uh, dat zal hij ook wel nodig hebben. Maar zelf heeft hij, uh, hè, onlangs uh, uh, gezegd, bij het begin van dit project, ja. hij, hij heeft al veel gereisd. Hij kent het. Hij heeft over de hele planeet, heeft hij mensen al gezien, gesproken. Um, hij zegt overal waar je ook bent op deze planeet... binnen een half uur heb je iemand gevonden... die jou uh, onderdak zal bieden, die je een maaltijd biedt... die je verhalen zal vertellen. Dus hij maakt zich daar geen enkele zorgen over. Hij zal zijn tentje ongetwijfeld gebruiken als die ergens ja. op een Siberische Tundra is... Waar, echt geen, geen, waar die echt moederziel alleen is. Maar over het algemeen zal die... Gelooft hij zelf? En ik denk dat hij, dat daar hij wel in mensen heeft. tegenkomt. Natuurlijk, die... overal kan hij wel slapen. Ja. Maar dan hij moet door Jemen. Hij moet door Iran. Er zijn er niet landen waar je heel uh, dat, makkelijk in komt. Uh, dat is lastig. Hij moet geloof ik 30 grenzen over uh, volgens zijn, zijn route. Uh, Jemen is een probleem. Hij weet nog niet hoe dat gaat. Uh, Iran ook. Op dit moment is het voor een Amerikaanse journalist niet zo heel eenvoudig om een visum te krijgen voor, voor, nee. voor Iran. En het gaat hij ter plekke. Ja, een deel heeft hij al geregeld. Iran, dat lukt nou niet. Hij hoopt. Ik geloof dat hij daar om 2015 uh, hoopt over ze aan te komen. <laughs> Geef dus dat is wat lastig plannen en ja, ja. je kunt, je kunt plannen voor volgend jaar, maar voor over zeven jaar kun je niks plannen. Dus hij hoopt dat tegen die tijd de betrekking tussen Iran en, en, en, en Amerika wat zijn uh, versoepeld, zodat hij toch door mag. Anders moet hij helemaal om de Kaspische Zee heen. Uh, en dat is nogal een omweg. Uh, maar hij mag mag zelf hij er op... van National Geographic ook een jaartje of zes langer over doen dan dat? Uh, ja, uh, ik weet niet dat, dat, dat van mij mag het, maar het uh, hangt een beetje af van wat hij gaat vertellen. Kijk, het, het idee van het verhaal is ook, hij volgt die menselijke migratie. En onze verre, verre voorouders, ja, die kwamen ook obstakels tegen, die ze even niet Moet kon wegnemen. Even als die zijn. daar precies als die daar een moeras tegen kwamen, toen had je natuurlijk nog geen visumkwesties. Maar een moeras moesten ze ook omheen, roven moesten ze ook een ander Wat route. een verhaal dit. Is echt is er ooit ja. zo zoiets eerder gebeurd? Nee, dit is dit is echt voor zover ik weet, op het journalistiek gebied... echt de grootste onderneming die, ja, je, die en, ooit heeft plaatsgevonden door mega, een man, hè? Mega avontuur, hè, niet te vergeten ook nog. Oh, dat zal ongetwijfeld. Wat die man ja. gaat meemaken, dat kun je niet voorstellen. We laten hem nog even, gewoon omdat het leuk vind... om hem nog even zelf aan het woord te laten. Nee, nee, ik geloof. Ja, wel, Paul Salehbeck. The reason why I'm doing this, the reason why I'm excited by it is that it's going to press the boundaries of communicating in a world where there's just too much information and not enough meaning. Ja, slow journalism, hè? Too much veel informatie, hij wil het langzamer aanpakken. Verhalen vertellen dat werkelijk doorgronden doorgronden Het is een verhalen. fantastisch verhaal. Paul Salehbeck, volgende week donderdag gaat hij weg? Donderdag gaat hij weg. En dan, ja. Ja. Te, in ieder geval te volgen op Twitter, Paul Salapek op Twitter. En ja, op een heel veel andere... Dat mensen... is ook zo, maar een van ja. de delen van het verhaal is... hij zal niet zoveel tweeten, want dat is juist weer dat snelle journalisme... De, maar eh, google hem even de... en je vindt allerlei andere sites... van ja. National Geographic, waar je hem kan vinden. Doen. Ik uh, heb ze al aan mijn favorieten toegevoegd. Leuk. Hi van Eric Clapton? Uh, ja hoor, Kleine, hoor. Neemt hij eigenlijk muziek mee, vraag ik me af, Paul Salapek. Ik weet wel wat hij allemaal op zijn e-reader e heeft staan. Maar welke muziek er op de iPod staat, dat weet ik niet. En in, in van van e-reader mee. Het is een fantastisch verhaal. Eric Clapton en dan Leila. me on is geschreven, Leila, voor uh, Petty Boyce. de dan nog echtgenote van uh, Beetle George Harrison. En het lukt Clapton uiteindelijk om haar te veroveren, die uh, Boyce. Maar ook dat huwelijk stand na negen jaar. Ja. Zo is het er niet anders. Tom Dames dan. Tom Dames, die kan je bij ons al lang gehoord hebben. 28 jaar oud, oorlogsfotograaf en die wil graag terug naar Syrië. Voor ons houdt hij een, een audiodagboek bij. En omdat, omdat hij op zijn eerste reis naar Syrië illegaal de grens met Turkije overstak... geven de Turken hem toen een reisverbod van drie jaar. Nou, nu probeert Tom weer Syrië binnen te komen. Eerst via Libanon en Jordanië, maar ja, dat lukte niet. Dan nu dus toch weer proberen via de Turkse grens. Nou, vandaag heeft Tom goed nieuws gekregen. In die tussentijd heb ik contact gehad met... Uh, Turkse ambassade. En um, zoals sommigen van jullie weten, ik ben de tweede persoon in de geschiedenis van Turkije die gratie gekregen heeft in zo'nzelfde soort situatie. Dus uh, dat betekent dat ik weer Turkije mag. De Turkse ambassade in uh, Den Haag die, uh, gaat ervoor zorgen dat ik hier in Jordanië een visum kan aanvragen en krijgen. En, uh, dus ik zal waarschijnlijk dit weekend hopelijk. Al naar Turkije vliegen, alhoewel er zijn een aantal factoren waar dat van afhangt. Maar met een beetje geluk zit ik in ieder geval, zit ik hopelijk maandag toch echt in Syrië. En dit is iets wat ik nu al zo lang zeg en uh, wat ik zo lang hoop. En uh, ik ben in Libanon geweest te vergeefs, nu in Jordanië ook te vergeefs. Veel contacten gemaakt, maar niemand die me echt kan helpen. De grens hier in Jordanië zitten een pot dicht en uh, ik heb nog de mogelijkheid om met een smokkelaar mee te gaan. Alleen een smokkelaar die wil er 1000 tot 1500 dollar. Uh, vergoeding voor krijgen en daarnaast uh, is het levensgevaarlijk, want Jordanees soldaten die schieten op scherp. Um, dus daarom uh, is het geen verstandig idee om uh, met een smokkelaar mee te gaan. En daarnaast kost het ook veel te veel geld. Dus wat dat betreft uh, illegale grens oversteken Jordanië en Syrië, dat uh, ga ik niet doen. Daarnaast moet ik ook een beetje leren van mijn fouten uh, gezien Turkije. Ik hoop dat het allemaal goed gaat en ik hoop dat het allemaal zo moet, mag uitpakken zoals ik wil. En nou, geluk bij ongeluk, kan ik dus nu weer te kijken. Daar kijk ik heel erg naar uit. Geen champagne en oliebollen voor mij. Ik geniet hier van uh, het Arabische eten. Inmiddels ben ik twee kilo aangekomen, geloof ik. Dit was Tom Daams. Een goede avond. Nog zo'n avonturier, Tom Daams. En nu gaat het dus lukken, zegt hij. Maandag dan komt hij vanuit Syrië. We gaan het horen hoe het zit. Zometeen het tweede uur BNN Today met Jojanneke van den Bergen. Ik zie haar al binnenkomen. Hi. Even zwaaien. Hi, hi. Uh, die zit hier zo meteen en gaat vertellen over um, haar overstap naar RTL 4. Maar wat vooral leuk is, we hebben vier belangrijke mannen uit haar leven gevraagd... wat zij van haar vinden, waaronder haar vriendje... en waaronder de baas van de RTL 4, Erland Galjaard. Dus uh, dat, wordt, uh, dat wordt leuk dat wordt spannend. Uh, verder Bram Bakker, de psycholoog, die buigt zich over jongetjes die vallen op bejaarden. Um, hoe zit dat? Zit daar iets achter en wat dan? Dat allemaal zometeen na negen eerst het nieuws met Juri Stumlitski. Ja. En. Hoe klinkt het leven van stadsverlichter Tijn Tauber, voormalig gitarist van Bois Leen? Hij stapte uit de popmuziek en vond zijn plek in de spirituele wereld. Als gelukkig weten we inmiddels hoe we stil kunnen worden. Zometeen om tien uur het audioportret van Tijn Tauber. En in die stilte kun je gaan luisteren, kun je gaan ontvangen. De Radio 1 Audiotrip met Tijn Tauber. Zometeen tussen tien en elf op Radio 1.